Is that a dance? Geweldige oude beuk. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Jawel. Bibi Gourmet. Blame it on the bassanova. Natuurlijk. Hier. Op deze ja, mooie morgen. Aan het einde van een subtropische week. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Met ja, natuurlijk lekkere muziek. En een paar interessante onderwerpen. Welke hoor je zo meteen. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek hebben we in de aanbieding van onder andere van Abba. Natuurlijk, een van hun allergrootste. Luister mee naar Abba. Zing mee met Dancing Queen. Goedemorgen. De ...meest opgewekte muziek hoor je hier bij ZVL... ...ook op deze zondagmorgen, terwijl wij hier lekker aan de koffie zijn... ...hoorde jij toch maar mooi even... ...Diane Ross samen met de BG's in Chain Reaction. En voor natuurlijk Abba met... Ja, het geweldige nummer Dancing Queen. Wie kent het niet... Straks, over een paar minuten al, gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u... ...welke plek zou u kiezen als permanente vakantiebestemming? Want ja, de zomervakantie is tenslotte in zeeland vlaanderen voorbij. Het is afgelopen. Morgen allemaal weer aan het werk. Maar ja, misschien mijmer je wel over uh, je vakantieplek. Je was er en je eigenlijk zou je er je hele leven willen blijven... Hoe het zit hoor je straks hier in de show en we hebben nog een ander onderwerp en dat gaat over de zonnepanelen en over terugverdientijd. Je hoort het allemaal hier bij ZVO. En het nummer natuurlijk van andere lieden. Maar deze was ook niet voor de poes. The Pet Shop Boys en Go West. Hier allemaal bij ZVL natuurlijk. Het is weer volop vakantie. Staat hier. Maar ja, de vakantie is nu eigenlijk net voorbij. Maar in midden Nederland gaat hij nog een beetje door. Het is weer volop vakantie daar. En Nederlanders zwermen dan dwars over de hele wereld uit. Naar plekken en plaatsen om eens even helemaal uit te zijn. Eenmaal thuis wil een groot gedeelte ervan eigenlijk best wel zo snel mogelijk opnieuw weg. Maar zou u er willen blijven op uw vakantiebestemming? Verslaggever Jeroen van Gent toch de straat weer op en vroeg u... ...welke plek zou u kiezen als permanente vakantiebestemming? En zou je ergens wel definitief willen blijven? Nou ja, hier zijn uw antwoorden. Ja, het is natuurlijk vakantietijd. Mensen zijn voor vakantie of komen net terug, whatever. In ieder geval, ja, dan bent u weer thuis. Moet u helemaal weer wennen aan Nederland. Ik heb dat tenminste wel, wel erg altijd zo. Um, en dan denk je wel eens bij jezelf, hey, kon ik maar blijven. Heeft u dat nou ook? Oh, dat werd nog meteen antwoord. Ja, we komen net terug. Rodos oh, denk ik hè, Rodos. Rodos. Ja. Niet verbrand? Nee, ik ben bruin geworden toch? Ja, ja, ik zie het, ik zie het. Nee, maar even voor de mensen, het is natuurlijk radio, dus de mensen zien het niet. Je bent naar Rodos geweest? Ja. Vond je ervan? Leuk. Ja, dat is duidelijk. Maar echt wonen, echt wonen hè, dus zeg maar, wat zijn ik nou? Permanente vakantiebestemming. Ja, echt wonen. Ja, Spanje of Griekenland. Om daar te blijven wonen zeg maar. Ja. Ik denk Florida. Hey, je bent er geweest? Ja, ja, ik ben er geweest dan. En toen wilde hij eigenlijk niet meer terug, neem ik zo aan. Ja, ja. behalve het eten wilde ik eigenlijk niet meer terug nee. Hey, Behalve het eten? Ja, het eten was daar uh, wel minder. Het was daar heel vet en heel veel suiker in. Hier is het wat verser, zeg maar. Ja, uh... maar de plek zelf en de mensen vond ik gewoon geweldig. Ja, dat is best wel vriendelijk. Jij ja, ik ben er geweest, ik weet het ook toevallig. Maar daar doet het nou niet toe. Ja, ik denk toch Spanje. Ja. Ja, je zou zeggen voor het klimaat, dat hebben we hier nu ook. Ja, dat is inderdaad voor het weer, hoef je eigenlijk dan niet. Maar ja. ze hebben goede accommodaties natuurlijk daar. Ja, ja zeker. Bent u, de, u bent er kennelijk wel geweest? Jawel, ik ga meestal naar Zuid-Spanje, Carruela. Oh, dat is nog het warmst ook. Ja. Oh jee. <laughs> maar dat is dan in het volgende najaar. Oh ja, hartstikke goed, precies. Dan heb je ook mooi groen en bloemen en zo. En... Ja, precies. Ja, precies. Welke plek zou u kiezen als permanente vakantiebestemming? Oftewel, u gaat niet meer weg na de vakantie? Uh, de Vendée in Frankrijk. Waar zegt u? De Vendée in Frankrijk, onder Nant. Oh, dat ken ik niet. Vertelt u eens aan de luisteraars, maak ze enthousiaste luisteraars. Het is aan de westkust, goed weer, ja? niet te warm, niet te koud. En een leuke omgeving en gewoon relaxed, geen, uh, geen drukte. En volgens mij toekomstbestendig uh, als je ziet naar alles wat op ons afkomt qua uh, klimaatverandering. Ah. Net als in Australië dacht ik altijd. Maar of het staat onder water of het staat in brand. <laughs> oh, He, een Beetje gechargeerd, maar, ja. uh, maar er zijn heel veel landen die, waar, ik van, waar ik gewoon zie dat het gaat in de toekomst niet goed gaat. Dus als ik moet kiezen, dan denk ik nou dan. Het lijkt me wel heel leuk inderdaad, maar uh, wat dat betreft hetzelfde als een eigen zaak. Ik heb altijd leuke ideeën gehad. En iemand anders, uh, heb ik het dan verteld en die heeft het dan, prima. Uh, maar zelf ben ik dan, uh, ja, hou ik van zekerheid. Want ja, ik weet niet hoe het zit met sociale vangnetten, ziekenvol, al dat soort, dingen. dat moet je allemaal uitzoeken natuurlijk. Ja. Uh, dus je blijft, maar je blijft dromen. Oh. En we gaan er ieder jaar op vakantie en dan kom ik, uh, en ik ben net terug, dus... Uh... Permanente vakantiebestemming, oftewel, ja, daar gaan we wonen. Krankenaria. Krankenaria, ja, ja daar ga ik helemaal in mee. Ja, ik ja, gezellig mee. Ja. Nee, ook in de gedachte ga ik met ermee. mee. Oh, dus, ja. ja, nee, hey, prima. Je hebt het serieus overwogen. Ik heb gezegd, al eens tegen haar gezegd, heel lang geleden, als wij geen kinderen gehad zouden hebben, dan zou ik na mijn pensionering serieus overwogen hebben om daar definitief neer te strijken. Ja. Maar, helaas... We hebben vier prachtkinderen. Nou ja... Dus wat doe je dan? Nee, nee laten ze het, het mij niet horen zo. Maar goed, Nee, maar ik begrijp u, u, u uw kwingslag. Krenke en Naaien, ik ga maar eens vragen. U bent er dus geweest, duidelijk. Ja, de eerste keer was een jaar of 35 geleden. Oh, dat en is... we komen er bijna elk jaar, soms om de twee jaar. En hoe lang bent u er dan? Hoe lang, nu? Hoe lang verblijft u uh, Vier weken. Vier weken, dat is ja. ook al een heel stuk. Maar Heerlijk. nu wilt u eigenlijk niet naar huis, als ik zo. Uh, denk. Dat klopt. We gaan volgend jaar voor het eerst... Acht weken. Ah, om te kijken hoe ja, dat bevalt. Ja. Nou, dat is wel toevallig. U, u, u verleent het een beetje eigenlijk. Naar ja, de, ja. De, ja, klopt. Naar, ja, klopt. Nou, ik heb nou vroeger altijd gezegd, als ik langer dan vier weken daar ben, dan ga ik s morgens een baantje zoeken. Dan wordt me te lang, denk ik. Maar we hebben drie maanden aangeboden gekregen. Althans... Om te betalen uiteraard ook, maar we hebben het beperkt tot twee maanden om te kijken of dat bevalt. En als dat niet bevalt, is het eenmalig geweest. En als het wel bevalt, dat jij erop drie maanden. Als er nou nog mensen zijn die luisteren en die denken van Rodus, wat moet ik er nou? Kunt u even reclame maken. Waarom moeten ze naar Rodus? Uh, hele mooie oude stad. Je hebt daar ook de Acropolis. Ja. Uh, je uh, kan naar uh, verschillende eilanden toe varen, dus er is echt genoeg uh, te zien. Uh. En wij, te doen. Wat wij er zeggen? Zeg het zeg maar. Uh, vlindertuin heb je daar, hè? Ja. De vlindertuin is ook heel mooi. Ja. En, en watervallen, Het is er ook heel groen. Oh. Ja, het is inderdaad ja. heel groen, hè? klopt, ja. ja. Hoe was het? Heerlijk. Ja? <laughs> ja, zeker. Was het niet heel erg warm? Ja, was het was heel mij. erg warm, oh, maar toch? een zwembad en een zee, dat uh, doet wonderen. Ja. Ik ben er geweest CBL, een heb je stevige wind vanaf Turkije door die ja, zeestraat, valt wel mee dan, toch? Ja, nee, dat is goed te doen. Je bent nog jong, uh, zit het erin om bijvoorbeeld eens een keer ja, een, huis, een huisje te kopen? Eh, daar in Vloer ja. ja, ja, ja. Da daar heb ik wel aan gedacht, ja. dat zit er denk ik wel in. Hoe is je Engels? Mijn Engels is uh, voldoende, dat, dat, dat, gaat is, goed. Uh, ja, dat gaat wel goed komen daar. Maar daar in die supermarkten lag ook gewoon heel veel, uh, veel rots, ja. ja, ja. Dus het was dat... moeilijk om zelf fresh iets te maken, zeg maar. Is het leuk voor een onderneming opzetten daar zo? groen te gaan verkopen? Misschien, gaan snel, wel, ja. Ja. misschien wel. Misschien is dat wel een goede business. Nee. Dan. Permanent, ja, dat hangt natuurlijk in een huisje en dan echt blijven wonen. Zou dat wel? Heeft u het wel eens overwogen? Uh, ja, jaren geleden, maar nu niet meer. Nu niet meer? Nee, nee, nu ben ik op een leeftijd dat ik het prettig vind in Nederland. Ja, daar zit wel wat in natuurlijk. Ja. Daar voel je toch veiliger bij. Maar goed, dus, uh, hoe heet dat? Uh, gezondheidszorg, is dat, is dat nog wat in Spanje? Ja, want ik ben er wel eens een keer per ongeluk terechtgekomen en dat was gewoon perfect. Nee, nee, dat was echt heel goed. Dat was dan in Benal-Madena. Prachtig nieuw ziekenhuis en uh, prima verzorging. Welke plek zou u kiezen als permanente vakantiebestemming? Oh. Om te blijven dus. Al Om te het, blijven? Al is maar een paar jaar en niet per... Ja, semi-permanent. je, er zijn zoveel mooie plekken. Nou, ik denk toch wel Australië, maar is weer heel erg warm. Maar in ieder geval wel een tropisch oord. Tropisch oord? Is Australië ook tropisch dan? Ja, eigenlijk wel. Ja, dan. bij ze... Ja. Het warm. Ja. U bent er geweest? Nee, dat nog is nog steeds, staat nog steeds op mijn bucketlist. Maar ja, het kost heel veel geld, hè? Dat is wel aardig wat vliegen, ja. zwemmen dus is een beetje ver. U bent vast op andere plekken geweest. Hè? Die zegt van, kon ik, hoefde ik mij niet weg? Kon ik maar blijven? Uh, vakantie? Och, nee, nee. Ja, hier, Nederland. Nou, Nederland is ook een mooi land. Dat dus kan toch ja. ook? Dat kan ook, ja. Misschien op Gul. Ja. Dat ja, nou, is een ja. hele mooie, mooi ja. gebied. Ja. Dat, dat is net klein Zwitserland. Dan wil ik wel een huisje in de bergen zo. Dat zou ik ook de, wel willen, de, ja. ja. ja daar, kijk. Als de middelen ervoor zijn. <laughs> Super, bedankt, bedankt voor het wel. Graag gedaan. Fijne dag, echt niet wat mooie weer. Ja, doe, doe. ik zeker. <laughs> okay, dank je. Ja.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 Die vont se raser, les stripteaseurs sont ravillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.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 En l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. Paris. S'éveille. Paris. S'éveille. De vroege ochtend van Parijs. Ah wel van Jacques Dutron. Ga je er nou doorheen te kletsen? Ja. Dat is nu eenmaal de gewoonte hier bij de radio. Hè? Dus het is even niet anders. Um, dit natuurlijk... Naar aanleiding van... Uh, Al die spelen in Parijs. Ja... En die gewoon eigenlijk doorgaan voor de Paralympics. Uiteraard. Ook heel veel belangstelling voor, gelukkig. Dus uh, we blijven dat maar weer, weer volgen. Hè. Uh, je hoort ook Chuck Coltrane. Zij zingt normaal gezien gospels. Maar hier was ze I, uh, aan de. Hier was ze. En daar ga ik ervan stotteren. Met I Will uh, Not Dance. Speciaal op verzoek van Jeroen Vergent, Want die vond dat een prachtig nummer. Passen dus bij uh, zijn reportage. Ja, het kan verkeren. Het is niet anders. Het is niet anders. Mooie muziek. Ja, van Los Angeles. Luister meer naar La Malagenia. En als het een beetje mee zit, kun je het ook een beetje meezingen. Het is een mooie uit 1973. Kom je net bij de show, net bij ZVL. Fijn dat je erbij bent. Goedemorgen nog. Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Zoals ooit, de tune van de nationale hitparade. Weeks Co en Rock Your World. Yoho, yoho, yoho. Natuurlijk, hier in de show. verder Los Angeles en La Malaga. Ja, tijd voor ons tweede onderwerp in de show. Want we praten hier weer bij over de terugverdiendheid van zonnepanelen. Ja, we praten met mensen van vereniging Eigen Huis. Want dat heeft wel voeten in de aarde. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De terugverdientijd van zonnepanelen loopt flink op bij het afschaffen van salderingsregeling. Dat heb ik niet bedacht, maar de vereniging Eigenhuis zegt dat. En daarvoor is in de uitzending Valeska Hovener. Welkom, Valeska. Hallo. Ja, de zonnepanelen, dat is een heel goed middel om nog wat extra geld te verdienen aan de kosten die je hebt voor de energie. Hè? Maar dat gaat veranderen. Ja, dat gaat veranderen. Ja, de, het nieuwe kabinet heeft in hun hoofdlijnenakkoord geschreven dat per 2027 de salderingsregeling gaat stoppen. Mm -hmm. ja, en dat heeft een grote impact op de terugverdientijd, zo hebben wij berekend. En als je dan in dat jaar, dus 2027, zonnepanelen zou aanschaffen, dan, dan heb je een terugverdientijd van bijna 14 jaar... Dus, uh, dus dat is ja. flink. Ja, maar uh, waren de mensen niet een beetje verwend met dat die, terug, uh, de, die terugkoopregeling, salderingsregeling, dat dat zo mooi was geregeld? Ja, het is, het is natuurlijk uh, zo dat de salderingsregeling in de huidige vorm uh, niet, uh, niet houdbaar is. Mm -hmm. Maar waar, waar, waar wij al eerder voor gepleit hebben is dat... Uh, um, nou ja, uh, dat het kabinet, hè, die wil nu de saldeeringsregeling in één keer afschaffen zonder daar iets voor in de plaats uh, te hebben. Ja. En uh, ja, wij uh, hebben dus heel mooi onderzocht wat je allemaal kan doen om uh, aan alternatieve maatregelen om in ieder geval voor te zorgen dat die terugverdientijd niet zo gigantisch oploopt. Ja, hoe zou je dat dan kunnen doen? Heeft u een voorbeeld bij de hand? Ja, nou je denkt bijvoorbeeld uh, aan het uh, stimuleren van innovaties. Hè. Er zijn heel veel. Uh, de, de, de, de branche is enorm in het in ontwikkeling bijvoorbeeld als het gaat om energieopslag. Hè. Denk aan thuisaccu's. Uh, ja. uh, nou ja, goed, dat zou de overheid kunnen stimuleren. Of energieleveranciers verplichten tot een minimale en jarenlange terugleververgoeding. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld subsidie subsidie verstrekken uh, voor de investeringskosten van zo'n zonnensysteem. Ja. Um, en het onderzoek toont, ons onderzoek toont aan dat als je um, he, een combinatie bijvoorbeeld van die drie factoren, he, dat, dat zou een suggestie kunnen zijn, maar als je een combinatie daarvan maakt, dat je uh, nou ja, die terugverdientijd weer beheersbaar kan houden. Ja. En dan wordt het ook weer aantrekkelijk voor mensen om te investeren, want uh, ja, die, die investering is nu uh, bijna volledig uh, gestopt. Wat wij echt zien is dat het uh, voor consumenten eigenlijk niet meer aantrekkelijk meer is om nu ja. nog te investeren in zonnepanelen. En uh, nou ja, die salderingsregeling, daar wordt natuurlijk in de politiek al heel lang over gepraat. En dat maakt ook dat er uh, ja, een onrust ontstaat bij consumenten. En men weet niet meer uh, waar die aan toe is. Uh, en, en dan uh, vervalt de salderingsregeling weer en dan weer niet. En dan weer wel en dan weer ja, niet. Dus ze ja. worden een beetje heen en weer gejojojood. En dat maakt ook, uh, ja, die onzekerheid maakt dat mensen denken... van ja ik, ik, ik weet niet meer wat ik moet doen, dus dan doe ik maar helemaal niks. De Vereniging Eigen Huis is daarmee bezig... Um, Mensen lopen dus uh, ja, niet meer zo warm voor die zonnepanelen... hoewel ze wel steeds goedkoper worden, begreep ik. Scheelt dat, ja, dat klopt Ja, dat klopt. nou ja kijk het is, Ons onderzoek uh, toont ook aan van wat er gebeurt als je nu nog zou investeren. Nee, want dan kan je in ieder geval nog twee jaar salderen tot uh, 2027. Ja. En dan is je terugverdientijd negen jaar. Nou ja, dat is een groot verschil met 14 jaar natuurlijk. Ja. Dus mocht je nu uh, uh, nou, nog zou wi willen investeren, dan kan je dat nu het beste doen of volgend jaar. Merkt u ook dat het minder wordt? Ja, zeker. Dat merk je ook in de zonnepaneelbranche. Hè? Ja. De leveranciers gaan over de kop. Uh, er worden um, ja, gewoon weinig uh, offertes meer uh, opgevraagd. En uh, nou ja, kijk, als consument zou je ook bijvoorbeeld hè, kunnen, kunnen nadenken aan een, uh, een zonnesysteem... dat meer gericht is op, op het meteen verbruiken van de energie die je opwekt. Hè? Dat, ja. dat merken we ook bij consumenten, dat ze daarover na gaan denken. En denk bijvoorbeeld aan een oost west ligging, Dus ochtends zon wanneer je thuis bent en avond zon wanneer je thuis ja. bent. Ja. Nou, dat betekent dat je hè, je wasmachine, je, je, je auto in de laadpaal kan prikken. Allemaal van dat soort zaken die ervoor zorgen dat je uh, toch ja, je eigen opgewekte energie... toch wat meer in de hand hebt. We moeten even afwachten wat de politiek gaat beslissen. In die tussentijd kunnen mensen wel zich even oriënteren... op de terugverdiendheid en alles wat jullie opgezocht hebben... en de alternatieven daarvoor. Bij, kunnen ze kijken bij de website van de vereniging Eigen Huis? Ja, gewoon op eigenhuis.nl en dan uh, kun je precies zien waar je allemaal op moet letten, waar die terugverdientijd van afhankelijk is. En als je meer wil weten natuurlijk over ons onderzoek, dan kun je dat ook lezen. Dat staat allemaal op de genoemde website. Vaneska Hovener, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met alle dingen die jullie moeten doen om toch de politiek te bewegen om het anders te gaan doen.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 Makarena, tu cuerpo, alegría Macarena, eh, hey, Macarena, makkarena, tu cuerpo, alegría, Macarena, De tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. con alegría macarena eh hey, macarena ay cuando supere con Dance with me and all you fellas chant along with me. Alla tu pues pa alegría Macarena, con cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Alla tu pues alegría Macarena. Eh Macarena. Ay. tu pues alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y tu alegría Macarena. Eh Macarena. Ay. tu cuerpo alegría Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ay!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 Het lijkt wel een uh, Zuid-Europese aflevering van uh, De Zondagmorgen van ZVL, want wat hebben we al gehad? Ja, wel, Jacques Dutron, Los Angeles, Los del Rio en nu Gabriel Rios met Broad Light. En Los de Rios hoorde je zojuist nog met uh, de Macarena natuurlijk. En zometeen Portugal the Man, <laughs> Feels, uh, Feel It Still, ja zo heet dat ding. Oh, en het schiet wel aardig op het ene laatste nummer weer van de show. Wat gaat de tijd sneller? Oh. En ik heb nog zoveel mooie muziek in de aanbieding. Ik had zo'n 30 nummers klaargezet. En ik denk dat ik er maar een stuk of 15, 16 van heb gedraaid. Vandaag het is even niet anders. Maar ja, het is wel lekker zo zondagmorgen als vandaag. Straks gaan we kijken van wat we gaan doen na 12 uur met dit weer van vandaag. Leuke dag. Mooi geweest voor vandaag. Aan nou, deze van Portugal, de man. Feel it still. Dankjewel voor je gezelschap vandaag bij deze aflevering van uh, de zondagmorgen van ZVL. Zometeen Leen. We gaat weer van alles brengen, dus geniet mee. Zo meteen naar 12 uur hier bij ZVL. En dan uh, komen we elkaar trouwens weer tegen als je blijft hangen. Volgende week zondag om 11 uur, dan ben ik weer van de partij. En ik hoop jij ook. Uh, ik wens je nog een hele mooie dag. Geniet van de dag. En uh, geniet nog even van uh, deze. Van Martin Garrix en Carolina Lyre. Luister mee naar een glimlach. een smile. Mooie zondag. To Joshua Tree, you got in my mind like a beautiful dream, lucid in the sky.